Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het hele land rijden morgen geen NS-treinen. Personeel in het midden van het land staakt. En dat heeft volgens NS grote impact op treindiensten in de rest van het land. Reizigersorganisatie Rover vindt dat de NS erg laat met die mededeling komt. De impact voor de reiziger is wel echt enorm en, en dus moet je dat tijdig aankondigen. Dus moet je alles op alles zetten om wel te gaan rijden. En dat dat dan zo laat wordt aangekondigd, dat is echt onbegrijpelijk. De enige NS-trijden die morgen wel rijden, zijn die tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. De Nederlandse militairen die ernstig gewond zijn geraakt in de VS... werden beschoten vanuit een rijdende auto... zegt de burgemeester van Indianapolis, de stad waar het gebeurde. Een van de slachtoffers overleed vannacht aan zijn verwondingen. De twee anderen liggen nog in het ziekenhuis. Een ruzie in een bar zou vooraf zijn gegaan aan de schietpartij. Er is nog niemand opgepakt. Morgen hoort de vrachtwagenchauffeur die verdachte is... bij het drama in nieuw Beierland of hij langer vast blijft zitten... Afgelopen weekend reed de Spaanse chauffeur met zijn vrachtwagen van een dijk af... dwars door een barbecuefeest heen. Daarbij vielen zes doden. De burgemeester vertelt bij Jinek over een bijeenkomst gisteren met mensen die erbij waren. En dat er veel ongeloof is. En er vielen mensen elkaar in de armen. Er is ontzettend veel gehuild. Uh, um, maar er is ook heel veel steun. Uh, en er is ook ongeloof. Verschillende mensen zeiden tegen mij... we hebben het gevoel of we in een, in een slechte verkeerde film zitten. En we willen het eruit, maar het kan niet. En de tennissers zijn met de US Open begonnen. Het laatste Grand Slam toernooi van het jaar. Vier Nederlandse mannen doen mee. Tim van Rijthoven is de eerste die in actie kwam tegen de Chinese Tsang. Het was bloedjespannend was te zien op Eurosport. En dat is hem. Het is uh, waanzinnig knap wat van Rijthoven hier doet zeg. Deze wedstrijd zo omkeren. Mentaal overeind blijven, fysiek overeind blijven. IJzer, ijzer, sterk. Zeven matchpoints overleven. En een vijfzetter winnen na een 2-0 achterstand in sets. Petje af. Eindelijk krijgt hij ook punten trouwens. Zodat hij kan stijgen op de wereldranglijst. Omdat hij op Wimbledon stond via een wildcard. Telde die punten niet mee. En dan nog het weer. Morgen flink zonnig, droog. En wat warmer dan vandaag. 22 tot 26 graden. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Ja, goedenavond, mede-metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 43ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. En vanavond, en net zoals vorige week, zal er vanavond en de daaropvolgende twee weken volledig in het teken van de Heavy Metal jaren 80 staan. En zal ik de top 80 van de allerbeste hard rock en metal songs gaan draaien. Ik tel met jullie de komende weken af naar de nummer 1, die 12 september iets voor 1 uur zal gedraaid worden. De komende weken zullen dus een genot voor het gehoor worden voor de oldschool metal fan. We zijn deze week aanbeland bij de tweede serie van 20 nummers met de positie 60 tot en met 41. En als uuropener op nummer 60 hoorde je de Britse metalband Venom met de klassieker black metal. Afkomstig van hun tweede album dat dezelfde naam draagt. Venom werd opgericht in Newcastle upon Tyne in 1978 en waren een van de eerste bands die extreme metal maakten. Die van grote invloed waren op vele andere death en and black metal bands die later. Opkwamen. Hun eerste twee albums, Welcome to Hell uit 81 en Black Metal uit 82... kregen bekendheid aan het eind van de New wave of the British Heavy Metal. Worden beschouwd als belangrijke invloeden op de trash metal en de extreme metal in het algemeen. Hun exacte genre was een onderwerp van discussie geweest. De pers bestempelde Venom als een mix van black metal, trash metal en speed metal... maar zanger en bassist Kronos drong erop aan het black metal te noemen. Later zou deze stijl vooral floreren in Noorwegen. En van deze extreme metalklassieker gaan we door naar een van de eerste bands... die crossover trash metal maakte. Suicidal Tendencies heb ik het over. De band vormde in 1980 in Venice, Los Angeles, door zanger Mike Muir... die tegenwoordig nog de enige overgebleven lid is... Ze hebben tot op heden 14 studioalbums uitgebracht... 2 EP's, vier splitalbums en een aantal verzamelalbums. Hun allereerste succes hadden ze met hun gelijknamige debuutalbum... waar het nummer Insti uh, institutionalized als single werd uitgebracht. Het was een van de eerste hardcore punk video's die op MTV veel airplay kreeg... Het tweede album, Join the Army, dat in 1987 uitkwam vier jaar na hun debuut... wordt gezien als een van de beste releases van de band tot nog toe. Het was ook een van de bekende albums waarop de combinatie van punk en trash metal... oftewel crossover-trash te horen was... Het genre dat de suicide tendencies hadden gecreëerd. Op nummer 59 vinden we dus een nummer van het tweede album... dat niet als single werd gereleased, maar waarvan wel een clip verscheen. Ik heb het over War Inside My Head. Wat gaat over iemand met een hoop haat in zich... en daardoor een innerlijk gevecht met zich geven. Nummer 59. ZFM het of Tendencies met War Inside My Head... Rijd ik Diamond Head met een klassieker Am I Evil... ...van het debuutalbum Lightning to the Nations... ...dat in 1980 uitkwam. Diamond Head was een Engelse band die een grote invloed had op Metallica... ...die dit nummer in 1984 kofferde. Woede en paranoia zijn gemeenschappelijke thema's van beide bands. En dit nummer heeft genoeg van beide. Het gaat over een man die op zoek is naar zijn wraak... ...en zich afvraagt of hij slecht is... ...nadat zijn moeder is verbrand door hekserij... Terwijl Metallica alle fame verwierf door dit nummer te kofferen... toen ze het uitbrachten als B-kant van een Creeping Death single... en later op hun Garage Inc. album... heeft Diamond Head verklaard dat ze gevleid zijn door de cover en het geld dat ze hebben verdiend met royalties die door Metallica zijn betaald. Dit heeft een rol gespeeld bij het instandhouden van de band. Het nummer werd geschreven door zanger Sean Harris en gitarist Brian Tettler... en was beïnvloed door Black Sabbath's Symptom of the Universe... Het nummer werd heruitgebracht in 1982 op het tweede album Borrowed Time... Op positie 57 vinden we de heavy metal band Queensreich die begin, begin de jaren 80 uh, werd opgericht in Bellevue, Washington... van de lokale band The Mop, die Queen of the Reich in 1981 opnamen als demo. Dit nummer vormde inspiratie voor de bandnaam zoals we ze nu kennen. Onder Queensreich namen ze dit nummer opnieuw op... voor hun eerste gelijknamige EP... samen met de Lady War, uh, War Black, Night Rider en Blinded. Nummer 57... Thank you. Vonden we de Canadese heavy metal band Anvil met Metal on Metal op nummer 56 in deze geweldige lijst. Volop genieten tot nog toe. En dan hebben we er vast bijna 30 nummers op zitten. Op het gelijknamige tweede album uit 1982 vinden we het lijflied van deze band wat tevens een meta-metal rocker is. Dit nummer gaat over hoe, uh, het genre zelf en hoe het voelt om bij een metal concert te zijn met de muziek die in je oren knalt. Anvil, dat ook onderwerp is van de documentaire uit 2008. Anvil, the de story of Anvil. Um, had zeker goede geloof om zo'n nummer te produceren. Door naar wellicht een van de beste metalzangers die ooit heeft geleefd. Ronnie James Dio. We vinden hem uiteraard meerdere malen terug in deze lijst. En dat is meer dan verdiend. Ook als zanger van de band Black Sabbath... Waar hij in 1982 voor de eerste keer vertrok, samen met drummer Vinnie Epiche, om zijn eigen band Dio op te richten. Ze kwamen in 1983 met het debuutalbum Holy Diver, dat het meest succesvolste album werd wat ze uitbrachten dankzij de singles Holy Diver en Rainbow in the Dark. Dio bracht in totaal 10 albums uit en keerde in 1992 nog één keer terug bij Black Sabbath, waarmee ze het album The Humanizer uitbrachten en een reunie-tour deden. Na zijn terugkeer bij zijn eigen band... bracht hij nog de albums Strange Highways... Angry Machines, Magica, Killing the Dragon... en het laatste album Master of the Moon uit in 2004. Dio stierf in 2010 aan de gevolgen van maagkanker. Hij werd slechts 67 jaar. Dio verkocht meer dan 20 miljoen van zijn albums wereldwijd... Maar van het debuutalbum hoor je dus nu Don't Talk to Strangers op nummer 55 in deze lijst. Het nummer gaat over proberen weg te blijven van de illusies in het leven die je voor de gek houden en leiden tot destructief gedrag. Er zijn veel dingen die onmiddellijke tijdelijke vreugde brengen, maar je uiteindelijk alleen laten lijden. In de liner notes, of wel het cd-boekje van het uh, verzamelalbum Stand Up and Shout... de anthology uit 2003, had Ronnie James Dyer dit te zeggen. Ik was toen erg boos toen ik uit Sabbath kwam... en dat werd weerspiegeld in de liedjes van Holy Diver. Zoals ik de uh, wereld zag, stond iedereen die geen familie of goede vriend was... klaar om open te snijden met een mes. Zo voelde ik me. Dit was een negatieve verklaring van mijn eigen ontgoocheling... en ik uh, projecteerde het op iedereen die maar wilde luisteren. Nummer 55... Told. I think I've learned my life too late But don't you try to unfold Nazi, you're Zij klassieker Don't Talk to Strangers op nummer 55 in de lijst... ...derijd ik de crash metal van de Duitse band Creator... ...met een eerste en enige notering in deze lijst. Je hoorde Betrayer van het vierde album Extreme Aggression uit 1989. En met deze release werden veel Amerikaanse fans met de Creator in geïntroduceerd. Vooral dankzij de videoclip van Betrayer... ...die veel tijdens MTV's Headbangers Ball werd uitgezonden. En deels in de Acropolis in Athene werd... Gefilmd. Het nummer gaat over het schade van iemands vertrouwen om er zelf beter van te worden. Recentelijk, uh, we hebben het allemaal vast wel eens meegemaakt. Recentelijk bracht tussen nog een live, clip, uh, live videoclip uit van deze klassieker... opgenomen op het Bloodstock Festival met Danny Veld als gastzanger. We vinden nog een creator-nummer verderop in deze lijst... maar eerst nog een eerste notering voor de Deense band... Mercyful Fate. Met de openingsplaat Evil van het debuutalbum Melissa uit 1983, wat werd beschouwd als een van de vroegste voorbeelden van de extreme metal. Het was tevens een grote invloed op de zich toen ontwikkelende trash uh, black en death metal genres. Evil werd een van de populairste Mercyful Fate songs en werd zelfs gecoverd door Metallica in een Mercyful Fate medley voor het coveralbum Garage Incorporated... dat in 1998 verscheen, november. Nummer 53... 90. Brazilianen van Sepultura was dit hun eerste notering in deze lijst. Je hoorde natuurlijk beneath the remains. Afkomstig van een derde en gelijknamige album uit 89. Het was de eerste release onder Roadrunner Records... en had een verbeterde productie en tekstschrijven... vergeleken met de voorgaande twee releases. De eerste twee releases van de band. Het zou later worden bestempeld als een trash klassieker. En volgens frontman Max Cavalera hadden ze een echte stijl gevonden op het album. Decibel Magazine introduceerde deze klassieker in een Hall of Fame... naast de al eerder geplaatste album Roots uit 1996. Dit maakte Sepultura de eerste band met meer dan één album in, de, in deze Hall of Fame. En terecht ook. Elke metalfan hoort deze beide platen gewoon in zijn of haar kast te hebben staan. Gelukkig horen, de, eh, horen we deze mannen later nog een keer terug in deze lijst... met nog zo'n heerlijke snelle trash klassieker. Dan heb ik er nog één voor het eerste uur er alweer op zit... en dat op nummertje 51 in de lijst staat. En deze is van de Zwitserse band Celtic Frost. Ze ontstonden in 1984 en waren een uiterst vernieuwende band... die op veel trash, death en black metal bands invloed uitoefende... De band werd opgericht door Thomas Gabriel Fischer en Martin Eric Ayn. Nadat ze Hellhammer hadden stopgezet. Into the Crypts of Rays is het eerste nummer op Celtic Frost's eerste album Morbid Tales. Als zodanig introduceerde Celtic Frost het album precies op het moment dat de new wave of British heavy metal, vaak afgekort als NWOBHM, internationaal aandacht kreeg. Dit lied gaat over Gilles de Rays, rij die de maarschalk van Frankrijk was tijdens de Honderdjarige Oorlog... en met gezel van Jeanne d'Arc. Ja, die Jeanne d'Arc. Gilles Deray was ook een beroemde seriemoordenaar van kinderen. Hij werd berecht en schuldig gevonden en veroordeeld tot de brandstapel. Dus Martin 1 las over hem en maakte hem het onderwerp voor een lied. Waarom ook niet? Tot straks in het tweede uur met de laatste tien ethisch klassiekers van vanavond. En dat zijn er nog best uh, wat lekkere nummers bij. Dus blijf nog luisteren als jullie nog luisteren. En we gaan nu eerst luisteren dus naar Celtic Frost met Into the Crypts of Race. Op nummer 51. Nummer 51. Dat zeg ik. Celtic Frost met... Into the Grips of Rays. We, uh, we hebben nog een paar minuutjes over... voordat uh, we overgaan naar het uh, nieuws van 12 uur. Dus die uh, praat ik nog even vol. Want ik heb nog even een mededeling voor uh, uh, de liefhebbers van de jaren 90. Uh, na deze lijst uh, ga ik verder borduren op de top uh, 80 van de jaren 90. Dus dan ga ik een uh, beste selectie draaien van alle jaren 90 muziek. En, en dat wordt ook een hele leuke lijst, kan ik jullie vertellen. Daar ben ik nu volop mee bezig. En ja, dat uh, is in ieder geval het plan. En uh, dat zal dan uh, na uh, de ontknoping gaan plaatsvinden de week daarna. Dus na 12 september. Dus dan wordt het uh, de 19e van september. En dan vier weken lang zal je dus de uh, 80, uh, beste 90 jaren platen gaan horen. Dus ook weer op precies dezelfde manier zoals ik dat uh, deze uh, uitzendingen heb gedaan. Dus uh, dat... Uh, Ga ik dan ook zo doen. Het wordt dan een top 80. Ja, Ik had het aanvankelijk het idee om een top 100 te doen. Maar dat wordt misschien een beetje te veel van het goede. Dus dan houden we het ook gewoon bij een top 80. 90 gaat hem dan helaas niet worden. Want dat is dan weer lastig te doen met de programmering. Um, nou, Dan zijn we hierna natuurlijk weer terug met uh, nog tien lekkere nummers uit de jaren 80. En uh, we gaan... Uh, ja. We Lekker knallend uh, het tweede uur in zo direct met Saxon. kan ik jullie vast vertellen op nummer 50 in deze lijst. En welke nummer dat is, dat hoor je dus na het nieuws van 12 uur. En dan uh, heb ik uiteraard ook nog wel wat rustiger muziek. Want we zijn het eerste uur behoorlijk knallend uh, van start gegaan. Zoals jullie wellicht hebben gemerkt. Uh, lekker veel trash muziek kom, uh, kwam er voorbij. Maar ook het tweede uur hoor je dat natuurlijk voorbij komen. Uh, maar ook wel wat glam metal, uh, wat ook in de jaren 80 natuurlijk heel erg populair was en werd. En verder heb ik nog, uh, ja, ook nog een beetje doom in de planning staan. Dus uh, blijf luisteren. Ik ben over een paar minuutjes weer terug met het tweede uur van Play It Loud. Dus blijf hangen en dan uh, hoor jullie muziek. Maar zo weer. Tot zo.